10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De Afrikaanse Unie breidt zijn troepenmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek uit. Eerder vandaag kwam Frankrijk met eenzelfde aankondiging. De militairen moeten proberen de rust tussen moslims en christenen te herstellen. De Afrikaanse Unie breidt het aantal militairen uit naar 6000. De Fransen schaalde op naar 1600. Volgens de laatste tellingen van het Rode Kruis... zijn in de hoofdstad Bangui de afgelopen drie dagen bijna 400 doden gevallen. De skirace in Antarctica, waar Prins Harry aan meedoet, is afgelast. Het terrein blijkt te ruig. Eerder zaten de deelnemers al dagen vast in het basiskamp vanwege hevige sneeuwval en harde wind. Drie teams van Britten, Canadezen en Amerikanen wilden met een race van 335 kilometer in het Poolgebied geld inzamelen voor oorlogsveteranen. Prins Harry vormde een team met vier gehandicapte militairen. Volgens de organisatie zijn de deelnemers erg moe. Het wedstrijdelement is daarom geschrapt. De teams reizen nu als één groep naar de Zuidpool. Het Amerikaanse oliebedrijf Chevron is in het oosten van Roemenië... gestopt met het boren naar schaligas. Het is de tweede keer in twee maanden tijd... dat de boringen stil worden gelegd vanwege protesten. Zo'n 300 demonstranten waren naar het terrein van de boorinstallatie gegaan. Duizenden Roemenen demonstreerden de afgelopen maanden tegen de winning van schaligas. Ze zijn bang dat het grondwater vervuild raakt en dat de boringen kleine aardbevingen veroorzaken. In de Eredivisie heeft FC Twente een 2-1 overwinning geboekt op AZ. Dat gebeurde in Alkmaar in de extra tijd. RKC Waalwijk tegen Cambuur eindigde in 2-2. Ajax heeft thuis met 4-0 van NAC gewonnen en daarmee zijn de Amsterdammers voor even koploper. Ze kunnen later vanavond weer worden gepasseerd door Vitesse, dat in Eindhoven tegen PSV speelt. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog, vannacht daalt de temperatuur tot een graad of vijf. Morgen een grijze dag, in het noorden wat motregen, het waait overal stevig, temperatuur overdag 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Toshiba, met Windows 8, perfect voor werk. En met onze vernieuwde zekerheidsgarantie zit u altijd safe. Toshiba, leading innovation. Geen studievertraging? Kom naar de open dag op 10 december. Schrijf je in op schroevers.nl. De jeugdopleidingen van de eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Nogmaals, goedenavond. Ook al staat PSV slechts tiende. PSV Vitesse is een topper. En die houdt kan. Ik wil dat net zeggen, Ronald. staat 1-1. Het is uh, inderdaad een topper. Want uh, beide staan bovenaan. De ene aan de ene kant van uh, de ranglijst en de ander uh, aan het rechterrijdje. PSV is sterker en uh, blijft voor ons nog sterker. Maar moet uitkijken voor Vitesse, met name voor de counters. Het staat dus 1-1. Ruim een uur gespeeld. Balbezit voor Kasia die een lange trap naar voren geeft. En zojuist kreeg hij de eerste gele kaart van de wedstrijd uitgereikt door de heer Nijhuis. Ja, zo lustig er nog wel. Hè. Volgende week doen we ook de wedstrijd van NEC in zich heel op de radio. Die staan eigenlijk ook bovenaan als dus je op de top gaat staan. Balbezit aan de rechterkant voor Arias. PSV komt. Die gaat de bal heel slecht zeg, meegeven aan de paai. Dat is heel makkelijk te onderscheppen voor Van Aanot. Die hem op zijn beurt weer zomaar inlevert bij Tamata. Zodat PSV toch nog weer kan aanvallen. Via Maher aan de linkerkant van het veld. Loopt zich veel verspeelt de bal aan uh, Kasia, de enige die dus geel, geel heeft gezien in deze wedstrijd. Het balbezit uh, van Vitesse duurt opnieuw niet lang. Hiel je maakt niet over, gaat dan echt heel ongelukkig op de bal staan in de middencirkel. Dan kan Vitesse er toch via Pruppen weer vandoor. Die blijft terwijl die 2-3 klippen omzeilt van PSV heel goed aan de bal. En wordt dan blijkbaar onderweg zo uit balans gebracht. Dat Nijhuis, nadat hij ongeveer bij de zijlijn uitkomt, ziet dat er geen... ...voordeel ontstaat en dan toch maar besluit om een vrij schop te geven aan Vitesse. Fijn of iets. Heeft de bal gepaast. Maar daar zit Jurgens er goed tussen. En kan er gecounterd worden door PSV. Maar de paas van Depay is niet goed. En komt bij Piet Velthuis terecht. Die wel uit zijn doel is... Zelfs uit zijn strafschopgebied. En de bal dan maar snel naar voren peert. Die wordt opgevangen door Arias achterin. En uh, doet dat netjes. Speelt de bal breed naar Maher. Maher die nog steeds niet op zijn niveau is zoals we eigenlijk verwachten. Dat hij bij PSV zou moeten spelen. Het gaat wel ietsje beter. Heeft nu weer de bal. Speelt de bal terug op zoet. Maar toch, het mag best wat... Uh... Ja, wat wat duidelijker aanwezig zijn bij uh, PSV. Met balbezit voor Tamata. Tamata wordt opgejaagd door uh, Ibarra. Ibarra die de bal over de zijlijn uh, laat schieten door Tamata. En dus mag Vitesse een uh, inworp gaan nemen. Een meter of tien bij de cornervlak gedaan aan de rechterkant van het veld. Ja, maar hij heeft natuurlijk wel een beetje de pech dat Schaars wegvalt. Waardoor Toifonen erbij komt. En hij nu geen nummer tiener is, maar rechtshalf. Dat betekent dat hij op een andere manier zal moeten voetballen. Heeft hij bij AZ natuurlijk ook wel gedaan. Met succes. Balbezit voor Vitesse. Leerdam probeert de voorzet te geven. Stuit tegen Toyvonen op. Balbezit blijft voor Vitesse omdat Feyenoffiets als eerste bij de bal is. Die wil hem meegeven aan Pruppen. Dat lukt. Pruppen blijft goed de balbezit ook. Geeft een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. De onderschepping is van Jurgensen. De bal wordt door Toyvonen weggehaald. Vitesse blijft opnieuw aan de bal via Piazonen. Een prachtige bal binnen Dorp van Anold. Die schiet en een goede redding van Zoet. Op een knap schot ook van de linksback van Vitesse. Uit een bijna onmogelijke hoek. Maar zoals niet te missen kansen wel eens worden gemist. Zijn onmogelijke hoeken soms plotseling toch mogelijke hoeken. Maar in dit geval, nou ja, het schot was er, maar de redding dus ook. Met uh, bezit voor Vitesse maar een te hoog geheven been van uh, Atsu. Betekent een vrije trap voor PSV. En Hiljemark wilde hem snel nemen. Maar uh, Nijhuis zegt, uh, nee, we doen het op mijn manier. En dat is rustig aan. Gaat Jurgensen in discussie. Ja, krijgt het een dus gele kaart. Ja. Ik snap dat wel, hoor. Waarom ga je nou toch in discussie? Omdat de scheidsrechter zegt dat de bal op de juiste plaats moet worden genomen. Jurgensen, Zanga staat er op zijn rug. Krijgt daarvoor terecht de gele kaart. De tweede gele kaart in deze wedstrijd. Nu is de vrije trap ondertussen wel genomen. En gaat PSV in de aanval. En dat doet het met veel ruimte voor Maher die helemaal kan doorlopen. Of Arias is dat natuurlijk. Die wil de bal meegeven aan Narsing. Narsing struikelt over van Anold en de bal. Vitesse neemt over en kan dan plotseling via Atsu aan de linkerkant gaan lopen. Want daar is veel ruimte. Want Arias, de resbek is dus weg. Dat moet worden overgenomen door Maher. Die doet dat. Die is nu even rechtsback. Ja, daar gaat Atsu wel heel makkelijk langs. Dan komt er een voorzet ook. Havela wil naar de bal. Rikikik trapt de bal weg met zijn rechterbeen. Dat is niet zijn beste been. Tenminste, het zal geweldig mooi eruit zien allemaal, maar om mee te voetballen doet hij liever met links. Trapt de bal wat ongelukkig de tribune in, zodat Vitesse diep op de PSV-helft na 65 minuten een ingooi mag gaan nemen. En Vitesse weer met het hele elftal nu opschuift op de PSV-helft. Dat durft Vitesse, laten we zeggen, in de laatste 5, 6, 7, 8 minuten toch weer wat frequenter. 19 jaar, Rick Kiek. Aanvoerder nu van PSV. Toch wel redelijk opvallend. Toivonen was toch eigenlijk regelmatig de reserveaanvoerder En zelfs gewoon aanvoerder. Maar heeft dat... Uh... Die is inmiddels de 16e reserveaanvoerder, ja, denk, denk ik. Ja met uh, stip uh, gezakt wat dat betreft. Balbezit voor Vitesse aan de linkerkant. Is het uh, een aardige actie van Atsu? Atsu speelt de bal uh, naar binnen en uh, krijgt hem weer voor de voet. Het was van Adelt die dat uh, deed. En Atsu heeft nu de bal. Atsu nog altijd. Randstaffs op gebied. Bedario's bal voor doel. Doelpunt van Havenaar. Hoe is het mogelijk? Juist de man die niet op het veld had mogen staan, omdat hij in de eerste helft rood had moeten krijgen, benut dat ene kansje dat Vitesse weer krijgt in de tweede helft. Goede actie, kan hij anders zeggen. Goede goal. Maar eigenlijk had hij nooit gemaakt mogen worden door Havenaar. Maar ja, eigenlijk is heel wat anders dan de werkelijkheid. Zo blijkt wel. Bal vanaf de linkerkant voor het doel. En de uitschuifbenen die zijn al aardig lang van Havenaar. De Japanner, Nederlandse Japanner, tikt de bal achter zoet in het doel. En zo leidt Vitesse weer voor de tweede keer in deze wedstrijd nu met 2-1. Ja, er zijn vier internationals betrokken bij deze goal. De twee van Vitesse: een Japanner en een Ganees winnen. Van de internationals uit Colombia, Arias en uit Nederland. Rick Kiek, want die zijn eigenlijk allebei net een pasje te laat. Zodat de aanval van Vitesse vrij gestroomlijnd verloopt. Het is hoor hoe uh, Havenaar de bal van zo dichtbij zeer alert kan binnentikken. Dat doet hij goed. Rick Kiek is gewoon een stapje te laat. En dat betekent dat PSV weer van voor of aan kan beginnen. Na 66 minuten is het 1-2 Piazon 0-1. De paai op slag van Rust 1-1. Havenaar 1-2. En dat betekent dat PSV er weer een probleem bij heeft. We hebben dat gezegd. PSV is de slechtste ploeg van de Eredivisie. Als je een ranglijst zou maken over de laatste zes wedstrijden. Dan heeft PSV maar twee punten gehaald. Zou dat twee uit zeven worden dan is de ellende in Eindhoven echt niet meer te overzien. Dan vraag ik me ook af hoe lang het hier dan nog rustig is. Want het merkwaardig is. Natuurlijk is er wat oproer geweest. Er waren er wat boze mensen. Die ook stonden te wachten. En uitleg wilden na de verloren wedstrijd vorige week. Maar dat gaat niet beter worden als hij hier verloren wordt van Vitesse in eigen huis. Narsing wil weg. Wordt vastgehouden. Niet gefloten. Balbezit van Vitesse. Makkelijk nu Piazon weg. Piazon met grote stappen. Is er steun. Havenaar is mee. En Prupper is mee. Maar Piazon wil zelf. En komt er uiteindelijk door de PSV-verdedigers niet langs. Dus neemt over. Mata wilde die bal eigenlijk niet. Wees dan naar zijn keeper. Krijgt hem toch. Tikt hem door naar de paai. Die hem eigenlijk blind naar voren rand. Waar Vitesse weer kan overnemen. Met, uh... Uh, Atsu die de bal gepaasd heeft op Prupper. Prupper naar Piazzon. Maar Piazzon krijgt hem niet terug bij Prupper. En dan is het Tamata die hem heeft. Maar die speelt heel onrustig daar uh, links achterin bij PSV. Komt er nu wel goed uit. Paast de bal in de voeten van de paai. Dan gaat de bal naar de linkerkant. En dan uh, moet uh, Vitesse uitkijken. Want het is 3 tegen 2 Als Maher weg is. Maher nog altijd. Randstraf op het gebied. Speelt de bal niet goed in de voeten van Narsing. Echt niet goed. Hier had veel meer ingezeten. Maar hij zocht de moeilijkste oplossing. En dan uh, gaat er weer gewisseld worden bij PSV. En staat daar klaar. Jozefsoen die erin gaat komen. En uh, die gaan we dan naar de kant krijgen. Overigens uh, uh, was dit gewoon echt een, een matige actie joh, van Maher. Daar had ik uh, meer van verwacht. Er uitgaat gaat met 17 uh, Narsing. Die gaat uh, naar de kant. Narsing aan de kant. En Jozefsoen onder rug nummer 14. Het uh, mooie rug nummer 14 komt in het veld voor het team van Philip Koku. Tot nu toe is opgevallen dat Cocu in de afgelopen wedstrijden waarin hij achter stond... ...toch niet de man was. Uh, ook in gevallen dat hij met een man minder stond waarbij je dat misschien iets beter kan voorstellen. Maar toch, je moet af en toe risico's nemen. Niet de man is die risico's neemt. En ook niet de trainer blijkt die al in de vroegtijdig stadium zegt... ...ik zet er eens een aanvaller bij. Je kan dat natuurlijk ook wel positioneel oplossen... ...dat je altijd wel weer iets terug kan schuiven zou 2-2 worden. Terwijl er nu een voorzet van PSV komt bijna op het hoofd van Jozefsoen. Maar nu wisselt hij met een 1-2 achterstand ook weer gewoon de ene vleugel aanvallen voor de andere zodat er aan de manier van spelen voor PSV nog niet al te veel verandert. Natuurlijk Maher zal wat dieper gaan spelen naast Toivonen In plaats van de half achter. En wat kan PSV dat nog één keer zou kunnen wisselen dan nog? Nou ja, uh, Matas is niet beschikbaar. Wijnaldum is niet beschikbaar. Dat weten we. Zodat aanvallend gezien alleen Bakalli en Park nog in aanmerking zouden komen. Om in de slotfase nog in het elftal te komen. Daarmee heb je dus geen breekijzen. Die heb je met Toyvonen natuurlijk al wel in het veld staan. Maar de spoeling is wat dat betreft dun. Vitesse op voorsprong in Eindhoven. 1-2. Het balbezit voor PSV met een diepe hijs naar voren. Waar Locadia wel achterna loopt. Nog een beetje tegen Van der Heijden op botst. Die maakt zich daar nog wat boos over. Veldhuizen die de bal gekregen heeft. Trap weg. En die bal komt dan op het hoofd van Arias. Die hem over de zijlijn komt. 2-1 Vitesse in de 70ste minuut van deze wedstrijd. En het is toch al een zware week die te wachten staat voor PSV. Vanavond dus de wedstrijd. Tegen Vitesse. Donderdag heel belangrijk. Toch ook moet er minimaal gelijk gespeeld worden. Tegen FC Gorno-Moordets. Om verder te gaan in de Europa League. En volgende week. De uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Nee, het is allemaal niet uh, roze geuren manenschijn voor Philip Cocu en zijn PSV als de bal naar voren gaat. Maar de paai makkelijk van de bal af wordt gezet door Leerdam. En dan is het Prupper die bal bezit heeft. Goeie paas binnendoor. Mooi gespeeld en Leerdam die de bal doorgeeft. Maar net iets te zacht voordat er echt gevaar kan komen via Atsu. En daar zit dan Arias goed tussen. Maar die speelt dan de bal weer te ver voor zich uit. En leidt daardoor balvlies. PSV heeft het zichzelf weer moeilijk gemaakt. In een fase waarin het ook nu blijkt niet balvast te zijn. En toch weer een beetje van het voetstuk is geblazen door die zo even van Havenaar. Wat heet zo even, vijf minuten geleden alweer. Daardoor is de stand dus 1-2 geworden in Eindhoven. En PSV moet net als dat het eigenlijk gebeurde na de 0-1 van Piazon een aantal minuten even recupereren en op adem komen. En weer in een modus komen waarin het naar voren wil. Jozef zo so met een dribbeltje verspeelt de bal. Wordt makkelijk van de bal gezet door Van Aanholt, Die dan ook nog de bal meegeeft aan Atsu. Er komt een hakje zelfs. Piazon in balbezit. Piazon wil het dan ook te mooi doen in de wel met Hiljemark. Verspeelt de bal. Dus ook echt PSV die wel heel makkelijk terug. Maar her opening. Nee, geen opening. Breed naar Rikikik. De kijkt opening. Ja, nu wel naar De Pai, Die met zijn rug naar het doel staat. 20-25 meter daar vandaan en de bal terug speelt naar Tamata. Tamata kijkt en wie loopt er vrij? Maher. Maher krijgt hem de as van het veld naar, naar Hilje Mark. draait in de middencirkel. Vindt Atso op zijn weg. Doet het naar de rechterkant. Naar Arias. Arias Jozefsoon. Jozef meteen opgejaagd door twee man. Ja, en dan uh, slechte bal naar de zijkant. Oftewel, bal gewoon over de zijlijn gespeeld. En dan mag uh, Vitesse gaan gooien. Ja, nu gaat Vitesse uh, het heel rustig aan doen. Ze deed het al niet al te snel. Als ze bij stilstaande momenten waren, zoals doeltrappen en inworpen. En nu uh, gebeurt hetzelfde. Van Arnold, die me zeer goed bevalt als linksback. Prettige linksback, ook in aanvallend opzicht. Uh, speelt hij een uitstekende wedstrijd. Uh, nu is uh, Vitesse de bal wel heel even kwijt. Maar is het uh, Leerdam die als rechtsback uh, ook uh, goed werk uh, levert. En een prachtige actie aan de rechterkant met Ibarra. Ibarra krijgt hem terug van Leerdam. En Ibarra moet met de voorzet komen. Maar houdt hem even bij zich. Die wil wel het uh, gevecht aangaan met uh, Depay in dit geval. Want die is uh, mee uh, komen verdedigen. Uh, Tamata, Depay. En dan is het Ibarra die de bal probeert voor te geven. Maar de bal gaat via Maher over de achterlijn. Oftewel een hoekschop voor Vitesse. Ja, Vitesse is uh, de bovenliggende partij in de laatste minuten. Vanaf de goal van Havenaar. En de zes minuten daarna die we nu achter de rug hebben. Is Vitesse beter? Is PSV weer op zoek naar zichzelf? Moet het terug? Maakt het fouten? Is het niet balvast. vast? Kan het de tegenstander niet goed onder druk zetten. En voetbal Vitesse er eigenlijk vrij makkelijk onderdoor. En krijgt het nu een hoekschot te nemen. De tweede in totaal tegen de acht. Die PSV eigenlijk zonder enig succes inmiddels heeft mogen nemen. de Ganes gaat trappen. Dan wordt een indraaiende bal met zijn linkerbeen. Zoet twijfelt wat. En dan blijft die bal bij de eerste paal hangen bij de tweede paal. Komt hij terecht naar een stuit. En wordt hij uiteindelijk bijna door iedereen gemist. En dan op het allerlaatste moment toch door een van PSV weer over de... Achterlijn gekopt aan de andere kant. Ik denk dat dat Toyvonen geweest is. En dat betekent dat Piazon uiteindelijk degene is die een hoekschop mag gaan nemen aan de andere kant. Merkwaardige corner die eigenlijk door iedereen wordt gemist. Een paar stuitertjes maakt. En dan een hoekschop oplevert aan de overzijde. Die hoekschop gaat genomen worden door Lucas Piazzon. De maker van de eerste Vitesse goal. Daar komt hij met het rechterbeen vanaf de linkerkant. Bal wordt weggekomen door Mark En helemaal gemist door Jozefzoon. Dan is het Toivonen die dan uh, nog voor een beetje redding brengt door de bal heel hard weg te trappen. Maar die bal komt bij Piet Veldhuizen terecht. En die laat hem lekker in zijn strafschopgebied rollen. En uh, zal hem zo dadelijk weer in het spel gaan brengen. Eerst even oppakken. Ik kijk naar de zijkant. Daar zie ik onder andere Jison Park aan het uh, warm lopen. Een heel uh, dikjek. Want het begint aardig fris te worden in het Philips stadion. Uh, zowel letterlijk als figuurlijk voor PSV. 2-1 Vitesse. De bal om zit Vitesse via Prupper. Die komt de bal naar de zijkant. De Piazzon probeert daarmee Atsu uh, te bereiken met een hakje. Maar dat lukt niet. PSV neemt over. Maar voor kort. En nu is het 3 tegen 2. In het voordeel van Vitesse. Met Prupper. Prupper nog altijd. Prupper zoekt. Vindt de Atsu. En Atsu gaat lopen met de bal. En vindt aan de linkerkant van Arnold. Hele grote fout hoor van Maher die de bal zomaar verspeelt. Van Arnold zet voor. Haven naar de lucht in. Er wordt gekopt. Maar door een van PSV. Dat is Rikiek geweest. En dan gaat de bal de Tzassel weer uit. Naar de andere kant. Waar Tamata wel iets te ja, wilde eigenlijk zeggen chaotisch uitverdedigt. Die heeft geen gevoel voor rust. En dat betekent dat hij in een duel met Ibarra verzeld raakt. Waar hij helemaal niet in verzeld had hoeven raken. En dan de bal nog moet wegtrappen. En dan het geluk heeft dat hij hem, terwijl hij geen idee meer heeft wat hij doet. Via Ibarra over de achterlijn trapt. Zodat ze Zoet een doeltrap krijgt. Kwartier nog. PSV, dat moeten we er wel bij zeggen, speelde een prima eerste helft... waarin het afstand had kunnen nemen van Vitesse, waar de kansen onbenut liet. Heeft in de tweede helft, eigenlijk behalve dat moment waar Van der Heijden bijna een eigen goal maakt... geen echte kansen gekregen. Wat hoekschoppen, wat momenten, een keer een schot van afstand. Maar echte kansen waarbij PSV iets uitspeelde, zijn er eigenlijk niet geweest. Er is een keer de mogelijkheid geweest op een counter die om zee werd geholpen... omdat dat niet goed werd gedaan. Maar Vitesse heeft niet veel te vrezen gehad van PSV in het tweede bedrijf. En is zelf aan de andere kant eigenlijk gevaarlijker geweest. omdat PSV dat heb ik eerder gezegd. Slordiger en slordiger wordt zoals nu. Leerdam weggestuurd. Nou, dan komt de beslissing ja. die neemt de bal mee langs zoet. En dan is het 1-3. Leerdam, weer Leerdam. Met zijn zesde van dit seizoen. Beslist misschien wel de wedstrijd. Een kwartier voor tijd. Het is 1-3. Want hij is aan het lopen geslagen bij PSV. Staat iedereen op, eigenlijk op het middenveld en achterin stil. Dan hoeft er maar één steekbal te komen die net over de verdedigers heen valt. En door Leerdam kan worden opgepikt. Nou, dat is precies wat er gebeurt. En dan is het gewoon 1-3 als Dam de bal heel slim meeneemt. Met een klein tikje langs zoet. Iedereen geklopt bij PSV. De keeper in kluis. En die kan de bal zo het lege doel in lopen. 1-3. De eerste mensen gaan onder naar huis. Ja, en Leerdam stond aan de basis van die uh, goal. Want hij pikte de bal af van zijn tegenstander. En dan was het heel snel uitgespeeld. Goed doorgelopen. En uh, de net 50-jarige Peter Bos die is uh, bijzonder gelukkig. En ik kan me dat voorstellen. Want Vitesse leidt met 3-1 tegen PSV. En dat is toch wel uh, verrassend. Zeker gezien het spelbeeld van met name de eerste helft. Maar zoals Bas terecht zei, de tweede helft heeft PSV te weinig laten zien. Nu dan misschien. Nee hoor, weer zit Leerdam ertussen. Gaat de bal hard naar voren en komt terecht in de buurt van Havenaar. Die een sprintduel aangaat met uh, Jurgensen. En dan uh, wint Jurgensen dat natuurlijk. Want sprinten, daar is hij niet voor in de weg gelegd. Dan uh, had hij wel op de Olympische Spelers staan. Uh, Havenaar. Via Rick wordt de bal uitverdedigd, Moeizaam. En weer zeer onrustig uh, gespeeld door Tamata. Balverlies dus voor PSV. En Vitesse probeert weer in de avond te gaan. Maar Havenaar stond uit het spel. Ja, balbezit voor uh, Jurgensen. 14 veertien minuten nog. 1-3 is de stand bij PSV Vitesse. Zo krijgt het uh, seizoen van PSV nog een wat extra slechte smaak. Dat kon eigenlijk al niet veel slechter dacht men hier in Eindhoven. Maar dat blijkt dan, zo heeft het er alle schijn van toch te kunnen. Vitesse neemt weer over naar dat PSV. Pardon, voor de zoveelste keer. Ik moet toch echt minder cola gaan drinken. <laughs> Of iets, ja, even kijken, goed zo. PSV moet uh, opnieuw uitverdedigen. Ik heb het zomers. wel, voeren. maar dat uh, was niet de bedoeling. <laughs> <laughs> de bal bezit voor Vitesse. Maar er is een overtreding uh, geconstateerd door Nijhuis. En een uh, vrije trap in de middencirkel voor PSV. En uh, ook ondertussen is nog even een beuk uitgedeeld dan, uh, aan Jan-Arie van der Heide. En ik heb niet precies kunnen zien, want het gebeurde niet in de buurt van de bal. En uh, Jan-Arie van der Heide ligt daar op de grond. En De Pai komt even zich ermee bemoeien. Prupper staat erbij. En De Pai zegt ik heb geen idee wat er aan de hand is met Van der Heijden. Uh, Her speelt de vermoorde onschuld. Die kijkt een beetje van heb ik dit allemaal op geweten. Want die was het uh, dichtst in de buurt bij Van der Heijden. Maar uh, Van der Heijden komt nu langzaam overend. En zal heel langzaam ook zo dadelijk zijn plek gaan opzoeken. Centraal uh, achterin. Hij heeft uh, nog wat pijn. roept nog wat naar Nijhuis. En uh, gaat... Uh, Henke Pinkend terug naar zijn positie achterin bij Vitesse. Maar zal met zeer veel genoegen naar de twee scoreborden kijken die aan zijn kant staan. Want daar staat toch heel duidelijk na 77,5 minuten spelen een 1 bij PSV en een 3 bij Vitesse. Park heeft uh, het trainingcheck uitgedaan. Gaat we in het elftal komen bij PSV voor de laatste 12 minuten. Terwijl Vitesse via Leerdam nog wel een keer wil ontsnappen. Het is toch echt wel onvoorstelbaar eigenlijk dat Leerdam die toch niet bekend stond als een speler die veel goals maakte in zijn carrière tot nu toe. Inmiddels zes doelpunten achter zijn naam heeft in dit seizoen. En dan komt dan de wissel van PSV Arias eruit. Park erin. Dat is dan inderdaad een met de billen bloot wissel. Want nu is het achterin 1 op een. En zal je het voorin moeten gaan doen met de mensen die er staan. Daar komt een extra aanvaller bij. Jisoo Park. Komt als vervanger van rechtsback Arias. En dat betekent dat PSV nu echt uh, vabank gaat spelen. Ja, wat moet je anders? Je staat 1-3 of nou nog 1-4 wordt ook. Maakt ook niet meer uit. PSV zal maar moeten hopen dat het uh, de kant van Eindhoven nog opvalt. Godzegen de greep heet dat. Na 78 minuten ruim. 1-3 bezit voor Jurgensen, Oeh, bijna balverlies. Maar Mark is bereikt. Mark kijkt en Park uh, loopt vrij. Krijgt hij de bal? Ja, hij krijgt de bal. Op zeer opvallende groene schoentjes. Uh, dat hielp uh, niet in dit geval. Want hij raakt de bal meteen weer kwijt. En dan uh, is de lange trap naar voren. En een prooi voor Rikiek. Rikiek bal breed naar Tamata. Tamata, terwijl uh, Wijnaldum uh, op de grote schermen uh, even in beeld kwam. Terwijl hij aan het uh, twitteren was... Of zoiets dergelijks. Van het gaat niet goed waarschijnlijk. Is er balbezit voor Vitesse. Vitesse met Atsu. Atsu langs Hiljemark. Nu bij de achterlijn. Maar hij laat de bal lopen. Omdat Hiljemark de bal het laatst geraakt heeft. En hij zo er een hoekschop uitsleept. PSV speelt nu 3-3-4. Met uh, drie verdedigers, drie middenvelders. Vier aanvallers. Om zo te proberen Vitesse nog terug te duwen in de slotfase. 11 minuten nog te gaan. 1-3 de stand. Hoekschop 4 voor Vitesse komt eraan. Piazon gaat die bal nemen. Die krijgt van alles als zijn hoofd gegooid. Ook altijd zo grappig om te zien dat daar tientallen stewards bij staan. Die ja. dan altijd kijken naar het publiek. Maar ik heb nog nooit een steward gezien die het heeft aangedurfd. om nou eens een van die supporters van de tribune te halen. En te zeggen: Jij deed dit, bedankt en tot ziens. Hoekschop van Piazon komt. Zoet stond de bal weg. Van afstand wordt er geschoten, dacht ik even, door Van Aanop. Maar die neemt de bal aan. Neemt hem mee vanaf de linkerkant naar de rechterkant van het veld. Speelt hem dan terug op Ibarra. Die verspeelt de bal eigenlijk, zo lijkt het, als hij hem naar voren trapt. En die bal wordt nog door Prupper opgepikt. Die heeft een Tjöla Link-achtige vierdubbele schaar in huis. Maar is vervolgens wel, als hij opkijkt, de bal kwijt. En, en dat uh, overkwam Tjöllerink dan weer niet. Nee, <laughs> Mooie bal in de diepte, maar net iets start hard. En Veldhuizen, daar moet je toch van betere huizen komen. Dan moet je echt de paai vlak voor rust heten en heel hard schieten. Zodat Veldhuizen kansloos is. Maar dat is maar één keer gebeurd in deze wedstrijd. En drie goede... Acties van Vitesse hebben voor drie doelpunten gezorgd. Nu is een bal bezit aan de rechterkant voor Ibarra. Ibarra kijkt. Ja, er staan nogal veel mensen vrij daarvoor in. Maar de bal komt in de armen van Zoet. Vlak voordat Havenaar de bal nog een klein tikje kan geven richting het doel. Ja, het is redelijk open huis. Natuurlijk nu achterin bij PSV. Maar Cocu moet iets. Want er moet iets gebeuren in de laatste tien minuten van PSV-Vitesse. Bij een 1-3 stand in het voordeel dus van de Arnhemers. Park aan de bal. Toivonen, Lokadia Locadia wachten voorin. Locadia beweegt. Toifonen nu in de punt van de aanval naast Ocadia. De vleugels dus bezet door Depay en Jozefzoon. En Park en Maher die daar ook nog wel graag in de buurt willen komen. Zo heb je eigenlijk zes aanvallers in het elftal staan. Terwijl Mark dan paas de bal op de borst van Toifonen. Meegegeven nu het strafgebied binnen. Maher, goede kappenwerk. Maher gaat schieten. Doelpunt. Nee, want de bal door Veldhuizen gered. Met een uh, goede reflex. Weer een goede reflex van Veldhuizen. Schot van Maher had denk ik ook beter ja. gekund overigens. Want hij kiest wel voor de hoek waar Veldhuizen eigenlijk al staat. En uh, zo levert het PSV laat ik zeggen slechts een hoekschop op. Want dit was echt een grote kans. Hoekschop de paai vanaf de linkerkant. Uh, Koppers ja die zijn er nog wel met Rick Kiek die voorin staat. Daar komt uh, Kasia, die de bal heeft weggekomen. En dan Van Aanholt. Die probeert uh, uh, verder uit te verdedigen. Nou, dat lukt dan in twee instanties. Ramt de bal over de zijlijn. Want seconden zijn nu duur voor uh, Vitesse. Elke seconde telt. En gaan we nog een wissel krijgen? Ja, de eerste wissel aan de kant van de Arnemers Is het Gael Kakuta. Die gaat komen. De Fransman Gael Kakuta. En uh, hij komt... Wie komt hij vervangen? Ibarra. Uh, Ibarra, de nummer 30... Uh, heeft uh, een aardige wedstrijd gespeeld de Ecuadoriaan. Terwijl Piet Veldhuizen uh, iets van kramp heeft of pijn aan het been. In ieder geval gaan we kijken uh, of die wissel doorgaat. Uh, goed, 3-1, Vitesse leidt. We zitten in de slotfase, maar het spel heeft even stil. Al het sportnieuws. Dit is NOS Langs de lijn. Maakt 2-3. Het wordt nog spannend, want we hebben 84 minuten gespeeld. Goede avond van PSV. Bal gaat over heel veel mensen heen, maar niet langs Rikik. Die komt de bal via de paal achter Piet Veldhuizen. Want dat zijn de enige mogelijkheden om Piet Veldhuizen te kloppen, die er nog dichtbij zat. Maar tot zijn ontstelten ziet hij de bal in het doel gaan. 3-2 in het voordeel nog van Vitesse. Nog een minuutje of vijf plus extra tijd te gaan. Het wordt nog heel spannend in de slotfase van PSV-Vitesse. Het is de eerste goal die, die, die Rekiek voor PSV maakt. En dat zou wel eens een belangrijke kunnen zijn. Daardoor heeft PSV in ieder geval een lifeline. Zoals ze dat in Brabant zeggen. En heeft het nog het gevoel dat het nog wat zou kunnen opleveren. 1-3 was het. 2-3 is het. En komt hier de 2-4 meteen van ja. Vitesse. Jawel, het is Pruppe die als de PSV-verdediging gewoon staat te slapen in een minuut na de 2-3 dat PSV even dacht we zijn er weer gewoon 2-4 op de borden zet. Cocus schudt het hoofd langs de kant. De opleving van de de ploeg duurde niet lang. PSV doet alles behalve secuur verdedigen. Plotseling duikt Pruppen vrij op voor Zoet en zo is de marge die dus door RKC werd teruggebracht weer hersteld door Vitesse. Eén diepe bal valt over Hieljemaak heen. Pruppen loopt 2-3 meter weg en schiet de bal onder Zoet door in het doel. 2-4. Na 85 minuten, echt letterlijk een minuut na de 2-3 van Rikiek. En dat betekent dat de mensen nu wel vrij massaal hebben besloten dat het tijd is om dit stadion te verlaten en naar huis te gaan. Dat hoop je dan maar dat laatste. Dat hoop je zeker, want het uh, zou ook wel eens heel rustig kunnen worden. Want dat grote spandoek waar ik het eerder in de wedstrijd over had. This is your wake-up call. Van, uh, met foto's van uh, Marcel Brands en Tini Sanders daarop. Uh, dat is weer uitgevouwen en dat uh, voorspelt weinig goed. Uh, wat kan PSV nog? Aanvallen, aanvallen via de linkerkant met Tamata. Maar die uh, schiet de bal tegen zijn tegenstander op en dan is het Leerdam. Die uh, uitstekend werk verricht. Nee, het was uh, zelfs Kakuta die mee uh, verdedigde. Overigens, het is wel een prachtige goal van Prupper. De manier waarop hij de bal uh, aannam en langs uh, Zoet uh, zo koeltje, koeltjes uh, schoot. was een prachtige goal van Vitesse. Maar 4-2, het is... Uh, daar waar je denkt, nou 2-3. He, een hele mooie eindfase van deze wedstrijd. Is het nu echt, uh, lijkt het mij, gebeurd met uh, PSV. En uh, uh, moet het maar afwachten of er nog iets kan gaan gebeuren in die laatste vier minuten van deze wedstrijd. Ja, dit is uh, denk ik ook tussen de oren niet meer te repareren bij PSV. In ieder geval niet op deze avond. 2-3 maken. Het gevoel hebben dat je toch in de slotfase nog in de buurt van een punt kan komen. En binnen 60 seconden de 2-4 aan de andere kant moeten slikken. Terwijl Piazon voor Vitesse aan de volgende avond begint de bal meegeeft. Dan wordt het voor PSV nog erger. Van Aanhold loopt het niet binnen. Maar loopt er achtervolg door zoon ook weer uit. Geeft dan de bal terug aan Piazon. Schitterende combinatie. Van Aanholt ja het wordt gewoon 2-5. Van Aanhold schiet de bal onderzoekt binnen. onderzoet door en binnen. En het is 2-5 na 87 minuten in Eindhoven bij PSV Vitesse. En zo is het niet eens zo dat PSV... ...in de crisis blijft. Dat PSV er niet uitstapt. Maar dat PSV ook nog vernederd wordt op eigen veld. Vijf goals tegen. We kennen nog de uitslag van de wedstrijd die Twente hier niet zo heel lang geleden speelde... toen PSV ook aan Vlaarder werd gespeeld. En dat gebeurt al nu in ieder geval in de uitslag opnieuw. 2-5. mij was 6 6. Ja. Oh. Ja. In ieder geval is het duidelijk dat PSV hier... Uh, ja. 5-2. Je mag niet eens praten over weggespeeld. Maar drie doelpunten verschil, dat zegt toch genoeg. 87,5 minuut gespeeld. En zo heeft de gok van Filip uh, uh, Koku door met drie man achterin te gaan spelen. Ja, als je... Oe, nu ook weer slechte bal. En wordt het nog erger? Wordt het nog erger? Daar gaat Kakuta. Nee, die krijgt de bal net niet. Uh, Atzu uh, hield de bal uh, uh, bij zich en kon pasen op Kakuta. Maar hij bereikte de Fransman niet. Anders was het nog erger geworden voor PSV. Maar kan het nog erger dan 5-2? Nee, nou ja, je kan nu heel flauw zeggen ja, 6-2. Maar dat maakt niet meer uit. PSV is... Uh... Op een manier te kijk gezet toch uiteindelijk die PSV niet zal bevallen. Nou zeggen we er nogmaals bij. In de eerste helft is PSV gewoon de baas en moet het op een 2-0 voorsprong staan. Dat is het niet. Maar in de tweede helft gaat het toch wel vrij veel mis. Terwijl Locadia nogmaals een afstand schiet. Nee, wil de bal meegeven aan Jozefsoen. Maar als je een uh, topploeg bent in Nederland en je wint opnieuw niet... nadat je al zoveel wedstrijden niet gewonnen hebt. 6 oktober, nogmaals gezegd, is de laatste keer dat PSV won. Dat is dus twee maanden geleden toen RKC hier werd verslagen. Ook nog te nauwe nood met 2-1. En tussendoor natuurlijk een keer tegen Dynamo Tsaka heb gewonnen. Dat zal allemaal wel. Maar in de competitie is dat allemaal niet meer gelukt. Een keer gelijk tegen Pexwol, Een keer gelijk tegen Herenveen. Dat met tien man hier een uur stond te voetballen. En uit alles verliezen van Groningen, van Herenveen, Van Roda, thuis van Roda voor de beker. Verliezen in de Kuip. En thuis nu met 5-2 worden weggezet door Vitesse. Ja, het, dat is op geen enkele manier meer goed te praten. Dat betekent dat PSV, en dat voorspelden wij vorige week na de... ...nederlaag in de Kuip al een hele onrustige week tegemoet gaat. Dat is dan in relatieve zin nog wel meegevallen. Maar nu heb je toch het gevoel dat dat niet meer rustig gaat blijven. Uh, we hopen van wel, maar ik vermoed dat er een uh, zeer onrustige week gaat volgen. En misschien nog wel een onrustige avond ook. En... Uh, we hebben nu wel uh, zeer de nadruk... de afgelopen minuut op PSV gelegd. Maar laten we ook even naar Vitesse ja, kijken. He dat waar. natuurlijk een fantastisch seizoen doormaakt. En voor de vijfde keer op rij gaat winnen. En uit tegen uh, PSV. Dat telt toch ook uh, heel duidelijk. En sinds 6 oktober, dat is toch een aparte datum... Uh, hebben zij niet meer verloren. En uh, doen het dus uh, uitstekend. We zitten in de slotminuut van de wedstrijd. Waar PSV nog even gedold wordt. En uh, men heel rustig de bal rondspeelt. Aan Arnhemse zijde. En uh, Vitesse hij gaat dus gewoon weer de compositie overnemen van Ajax. Dat het heel even uh, is geweest. Maar Vitesse doet dat dus uh, uitstekend en knap. Want 5-2 winnen uit bij PSV. Zelfs als het uh, slecht gaat in een uh, slechte periode voor PSV. Is toch een uh, prestatie van je welste. Er komt extra tijd bij. Dat uh, gooit dan gek genoeg nog wat zout in de Eindhovense wonden. Want uh, het schip rechttrekken zal niet meer lukken. In de resterende drie minuten. Want extra tijd bedraagt er drie. En die gaat nu in. Twee vijf nogmaals voor de mensen die nu... In de auto stappen en denken, goh, hoeveel zou het zijn bij PSV Vitesse. Toivonen kan nog eens van afstand schieten. Na een 1-2, dat doet hij ook, maar de bal gaat meters naast. En dan is dan voor uh, nog eens een paar honderd mensen het zijn om op te staan. Een wegwerpgebaar te maken. Dat zie ik hier 15 meter van me gebeuren. Mensen lachen cynisch. Gooien uh, de handdoek in zekere zin. En zeggen, uh, ik ga de auto of de fiets of de bus opzoeken en ik ga lekker naar huis. Want dit uh, is geen avond zoals ik mij die had voorgesteld. En je zegt dat voorkomen terecht en Nederland: uh, laten we Vitesse een groot compliment maken. Want Vitesse is bezig aan een uh, seizoen dat langzaam maar zeker uh, zeer bijzonder gaat worden. Ja, want uh, kampioenskandidaat hoor, absoluut, samen met uh, bijvoorbeeld Ajax. Uit dat lijstje kunnen we uiteraard uh, PSV nog wel strepen als uh, Toyfo naar de bal... En is het Veldhuizen die de makkelijk kan oppakken. Omdat Locadia de bal niet lekker raakt. En ook Rikiek was daar in de buurt. Veldhuizen trapt de bal nog een keer naar voren. En zo gaan de laatste mensen zo'n beetje ook nog weg uit het stadion. En zal er een gigantisch fluitconcert komen. Van die paar duizend die er nog over zijn. Van de 35.000. Die echt speciaal blijven wachten om dat fluitconcert eraan te gaan doen. Park gaat de bal nog een keer afgeven. doet dat richting Tamata. Tamata terug. Naar Jurgensen, die raakt bijna de bal kwijt aan een hardwerkende havenaar. Nogmaals, hij had er niet meer mogen staan na zijn afschuwelijke overtreding op Stijn Schaars. Maar goed, hij stond er nog en dan is het knap. Hij scoorde een mooie goal en uh, blijkt dan toch een hele aardige spits te zijn. Hensbal van Hiljemark. Het zijn de laatste uh, stuiptrekkingen van deze wedstrijd. Een wedstrijd die in een enorme deceptie eindigt voor de Eindhovenaren van Philip Koku. Want het staat 5-2 voor Vitesse zijn Schaars zei twee weken geleden uh, dat het wel crisis was. Want als het nu geen crisis is, dan is het nooit meer crisis. Vervolgens verloor PSV van Gorets en van Feyenoord en nu van Vitesse. Terwijl Pruppen nog 2-6 gaat maken ook, want vrij opduikt voor Zoet. De tegenstander voorbij loopt, of hij oh. er niet is. En de bal loeihard in het doel schiet. 2-6 wordt het. En nou is het echt... Per minuut erger geworden voor P.S.V. nadat Rikiek in minuut 84 2-3 maakte en iedereen in Eindhoven dacht: nou wie weet komt er nog een puntje aan? Was het Prupper in minuut 85 2-4 van Aanholt in minuut 87 2-5 en Prupper in minuut laten we zeggen 92 2-6. Het is uh, een Pijnlijke avond aan het worden voor PSV. Die werkelijk met de grootst mogelijke hoofdletters wordt geschreven. Het gemak waarmee Prupper ook de bal aanneemt. En nog even achter zijn stand mee langshaalt. Of, dat is niet het goede woord. Maar, zeg maar met de buitenkant meeneemt. Langs een tegenstander die er met een sliding aankomt glijden. Het is allemaal eenvoudig knap uitgevoerd. 2-6. Het was het laatste moment ook van deze wedstrijd. En zo klinkt Eindhoven nu. Na deze 2-6. Langs de lijn. Allen Cristiano Ronaldo. Wat een goal! Buitenlands voetbal. Oesama Assaidi heeft in, in Engeland Stoke City aan een 3-2 zegen op Chelsea geholpen. De oudspeler van De Veen was in de slotfase in het veld gekomen en zorgde in de laatste minuut voor een winnende doelpunt. Mark Hughes, de manager van Stoke, was volop over Asaidi. It was an outstanding striker. I, I probably disappointed him today uh, because I, I left him out. He'd he done nothing wrong, but I just felt we had to match a little bit of the physicality of, of Chelsea down that left-hand side. Um, but I said to him, be ready and, and be ready to come on to make an impact. So I never. Anticipated that it would be quite as marked as it was. But it was a great goal. Great finish, to a great game. Hij was teleurgesteld omdat hij op de bank begon. Maar ik zei dat hij klaar moest zijn om in te vallen. En dat deed hij met een geweldige goal, al dus de coach Hughes. Door de nederlaag van Chelsea kan koploper Arsenal morgen verder uitlopen. Dan ontvangt het thuis Everton. Leroy Fair had bij Noord City met een assist en een doelpunt... een flinke bijdrage aan de 2-0-zegen uit bij West Bromwich Albion. Liverpool won met 4-1 van West Ham United... de vijfde thuiszegen op een rij van Liverpool. Manchester United met Robin van Persie verloor voor de tweede keer op rij... een competitieduel in eigen huis. Na de nederlaag tegen Everton was Newcastle United met 1-0 te sterk. Vernon Anita speelde bij Newcastle een cruciale rol... toen hij een kopbal van Evra ongestraft met zijn arm uit het doel hield. Alan Pardew... De manager van Newcastle zag zijn ploeg voor het eerst sinds 1972 winnen van Manchester United. Well, I mean, you know, if we're going to do it, that's the way you want to do it because um, we really played well today. We played differently today. I asked the team to have more control of the game and keep the ball, and we did that really well. We wouldn't let Man United rest, wouldn't let them get for us. Um, probably their biggest threat come on the break, but my players were outstanding today. We speelden erg goed en lieten Manchester United geen moment met rust. Mijn spelers waren buitengewoon vandaag, al dus Pardieu. Nog één uitslag, want die wedstrijd had u nog niet het einde van gehoord. Sunderland tegen Tottenham Hotspur eindigde in 1-2. De stand aan kop Arsenal, 34 uit 14. Liverpool. En Chelsea volgen met 30 uit 15. Bovendien is een wedstrijd meer gespeeld. Manchester City is vierde, 29 uit 15. Bayern München heeft in de Bundesliga geen hinder ondervonden van het gemis van de geblesseerde Arjen Robben. In de eerste volledige wedstrijd zonder Robben vernederde de koploper met het dramatisch spelende Wille Bremen met 7-0. Het was al het 15e duel van Bayern op een rij zonder nederlaag. Een record, maar daar hecht de trainer Guardiola niet eens waarde aan. Ich freue mich, weil das bedeutet, wir gewinnen ein Spiel, aber Persönlichkeit ist, ist nicht speziell. Der Grund, was das passiert ist, ist, dass wir rein mit Matthias Sommer, mit karl heinz Umeniger, mit tuli die Person, sind so, die Trainer, sie sind gut, wenn du hast, ein guter, guter Spieler Ich bin glücklich, hier zu sein für diesen Grund. Het succes van de club komt door mensen als Sammer, Roemenieke en Heunes. En ik ben blij dat ik door uh, hun trainer van Bayern kan zijn, al dus Guardiola. Bayern Leverkusen, de nummer 2 won de toppen bij Borussia Dortmund. De nummer 3 met 1-0, waardoor Leverkusen voorlopig nog de enige serieuze achtervolger van Bayern München is. Borussia Mönchengladbach, met de invallers Roel Brouwers en Luc de Jong, won met 2-1 van Schalke 04. De bezoekers kwamen nog wel op een voorsprong dankzij een raken strafschop van Farfan. Maar via Rafael en Kroese draaide Gladbach de wedstrijd nog voor de rust om. HSV leed voor eigen publiek de zevende nederlaag van dit seizoen. Trainer Bert van Marwijk zag zijn ploeg met 1-0 verliezen van Augsburg en was kort en duidelijk in zijn commentaar. We zijn eigenlijk te lief begonnen en dat heeft het hele spel geduurd. We zijn veel te lief begonnen en het heeft de hele wedstrijd geduurd, aldus van Marwijk. Bij HSV ontbrak spelbepaler Rafael van der Vaart, hoewel hij na een enkele blessure zijn rentrée had kunnen maken. De middenvelder mocht bij zijn familie blijven vanwege een miskraam van zijn vriendin. De andere uitslagen: Stuttgart Hannover 4-2 en Eintracht Frankfurt Hoffenheim 1-2. Aan kop gaat Bayern München met 41, gevolgd door Leverkusen met 37. Dortmund en Borussia Mönchengladbach hebben er 31, staan dus al 10 punten achter op Bayern München. Alle ploegen daar hebben 15 wedstrijden gespeeld. AC Milan zal woensdag met niet uh, al te veel zelfvertrouwen aantreden... in de Champions League wedstrijd tegen Ajax. Want Milan kwam in de Serie A bij Livorno niet verder dan 2-2. Barotelli verkwam in de slotfase... dat Milan de zesde competitie van het seizoen leed. Uh, om kwart van negen begonnen. Dus die wedstrijd moet inmiddels uh, zo'n beetje zijn afgelopen. napoli Udinese, uh, Ik heb hier staan 3-2. Als dat nog veranderd is, dan hoort u dat 3-3. 3-3 is het geworden. En dat is de eindstand. Begrijp ik ook. Gisteren al gespeeld. Bologna Juventus 0-2. Juventus gaat met 40 uit 15 aan kop. Gevolgd door Roma met 34 uit 14. En Napoli met 32 uit 15. Napoli dus 8 punten achter op Juventus. Dan België. Daar kan Anderlecht-trainer John van de Bron weer even ademhalen. na de beschamende bekernederlaag tegen Westerlo. Wonderlandskampioen in de competitie met 2-0 van Waasland-Beveren. Club Brugge KV werd 3-0. Lierse SKA agent 1-3. Oostende Serkenen Brugge 2-0, Kortrijk-Charlesba 1-1 en ook bergen Zultwaardegem 1-1. Standaar gaat een kop met 40 uit 17, Club Brugge heeft er eentje minder... 39 uit 17 en Anderlecht heeft er 37, maar dan al uit 18. USU van Huey Lewis en de nieuws. Fred Rutte wordt de nieuwe bondscoach van Hongarije. De krant Nemzet Sport meldt dat de Hongaarse bond... de 51-jarige trainer volgende week als nieuwe keuzeheer presenteert. Rutte was in het verleden hoofdtrainer bij FC Twente, Schalke 04, PSV en Vitesse. Bij de club werkte hij onder andere samen met de Hongaarse international Doetjak. Volgens het dagblad was het ook Dutjak die de naam van Rutte onder de neus van de Hongaarse Bond schoof. Rutte moet de opvolger worden van Sandor Egarvari, die in uh, oktober opstapte. U weet wel, na de 8-1-nederlaag tegen Oranje. Egarvari was in 2001 weer de opvolger van Erwin Koeman. Goeie bal, mooie goal! En er wordt hij ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en in een intikker? Oh, oh. De Eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met PSV Vitesse, Rust 1, nee, we beginnen met AZ tegen FC Twente. 1, 2, nu moet ik even geholpen worden, want ik heb twee blaadjes hier, ja. Ik denk AZ Twente, ja 1, 2, bij Rust was het 1, 1, 1-0 door Berens, 1, 1 en 1, 2 door Moktar. Roy Berens maakte het eerste doelpunt in de wedstrijd voor AZ en het was een mooie. Ja, nou ja, goed. Uh, dat is logisch. Ik denk uh, dat we zeker niet uh, verdiend hebben om te verliezen. We hebben hier echt uh, geprobeerd een mooie wedstrijd van te maken. En uh, Ja, Twente ook, maar uh, ja, hun waren de gelukkigste. We gaan uh, verder met uh, AZ Twente dus. Uh, in drie woorden kan Michel Jansen, de coach van FC Twente, zich ook vinden. Uh, dit is een wedstrijd, en ik heb het net ook al aangegeven... die eigenlijk geen, uh, geen verliezen verdient. Misschien wel twee winnaars. Ja, en als je nou uiteindelijk uh, kort voor tijden aan, uh, aan, aan de juiste kant van de score zit... Ja, dan uh, is dat heel prettig. En zeker wat we iedere keer aangeven, een keer een serie neerzetten. Het zijn er inmiddels drie achter, uh, achter elkaar en ja, dat voelt goed. Het Blue Week was de winnaar van de avond... maar daar heeft de AZ-trainer Advocaat achteraf niks aan. Door, door de uitslag hebben wij een minder prettige avond. Maar het wordt attractief. Uh, met, met sommige momenten heel goed voetbal... Uh, spectaculair tweede helft, een aantal momenten van Twente. Wij hadden nog een aantal momenten. Maar tweede helft was Twente, eerst haalbaar wij. Jonas Mokter gooide roet in het eten van Dik Advocaat. Hij scoorde in de laatste seconde van de wedstrijd de winnende voor FC Twente. Voor mij is het, gewoon het belangrijkste dat, dat we hier die drie punten hebben gepakt... en uh, dat we weer naar boven kunnen kijken. En dan eh, RKC Waalwijk tegen SC Kambuur. Rust 1-2, eind 2-2. 1-0 de Braber, 1-1 en 1-2 door hem en 2-2 door Duits uit een strafschop. RKC-speler Schert kreeg bij een 2-2-stand zijn tweede gele kaart, dus rood. Kambuur had de wedstrijd uit moeten spelen, volgens coach Dwight Lodewegens. Hij mist nog wat ervaring in zijn ploeg. Ja, van waar haalt Abraham de Mostert hè, waar, de, de wijsheid van... hoe kun je nou zo'n wedstrijd over de streep trekken? En dat is voor ons wel hartstikke belangrijk... dat we dat, uh, dat, we dat onder de knie gaan krijgen. We, misschien hadden we, lieten we het gedrag zien dat we al er al zouden zijn... Maar, maar we zijn er eigenlijk nog helemaal niet geweest. Nee, is een, dit is, dit is leerzaam. Lodewegers zijn pupil, Michiel Hemmen... had mixed feelings na de wedstrijd... maar een punt overgehouden aan dit duel, wel twee goals. Ja, ja zeker. Ik ben er zelf wel blij mee natuurlijk, twee doelpunten. En nou ja, goed, we hebben een punt uh, gehaald hier in, in uh, Walwijk. RKC zag tijdens de, uh, tijdens de wedstrijd Kastelen en Snow wegvallen. Niet de minste spelers en daarom kon het Duits leven met een gelijkspel. Dat zijn uh, een paar van de belangrijkere spelers, denk ik. En uh, daarom is het nog meer een compliment waard naar de ploeg... Uh, dat we toch nog omkeren, dat we 2 achter staan. En dat, uh, ja, dat getuigt denk ik wel van, uh, van vechtersmentaliteit omdat RKC snel drie spelers noodgedwongen moest wisselen... kan de trainer Erwin Koemel wel leven met een punt. Als je dan de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik van... Uh, nou oké, okay, prima een punt. en uh, We blijven in de buurt van de andere ploegen. We blijven boven NEC staan. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. En, uh, en je ziet nu ook dat, uh, dat ook alle spelers, inclusief de wisselspelers... zullen heel scherp moeten blijven, want we hebben ze nodig. Ajax-Nak werd 4-0 na een 2-0 ruststand. 1-2 en 3-0 door Klaassen en 4-0 door Bojan. Joey Suk van NAC kreeg bij een 4-0 stand een directe rode kaart. U hoorde zijn naam al drie keer vallen... en dat betekent dat hij de bal mocht meenemen naar huis. Davy Klaassen. Ja, klopt. Ik zag het laatst ergens op, uh, op televisie. En, uh, en toen dacht ik, ja, dan mag ik het ook. Ik vond de eerste uh, niet echt heel mooi... maar de tweede en derde was gewoon uh, ja, een prima pas. En dan is het eigenlijk makkelijk om uh, erin te schieten. Zomaar. Zijn trainer Frank de Boer was blij dat iedereen heel is gebleven... en helemaal met de progressie die zijn ploeg de laatste weken boekt. Ja, vind ik wel. Uh, hoe je domineert en uh, nog meer kansen creëert uh, tijdens uh, wedstrijden. Uh, de controle eigenlijk continu hebt. Ja, dat doet me zeker deugd. Voor Goedelje, de trainer van NAC, had een korte, maar duidelijke conclusie. Ja, terecht verloren. Ja, dat is wel heel kort. En dan nog PSV Vitesse. Uh, Rust 1-1, en eindstand 2-6. 0-1 Piazon, 1-1 De Paai. Toen was het Rust 1-2 Havenaar, 1-3 Leerdam. 2-3, toen had PSV nog een beetje hoop. Rekiek, 2-4 Prupper, 2-5 Van Anold en 2-6 Prupper. Dat was het overzicht. Riviera Live van Caro Emerald was dat... <laughs> Nog even vertellen wat er gisteren gespeeld werd. Utrecht versloeg NEC met 2-0. En dat betekent dat de Vitesse aan kop gaat. 33 uit 16. Ajax is tweede. 31 uit 16. Dan volgt Twente. 30 uit 16. Dan zijn er twee ploegen die spelen morgen nog. Feyenoord en Groningen. Die hebben allebei 24 punten uit 15 wedstrijden. En er zijn nog twee ploegen met 24 punten. Dat zijn AZ en FC Utrecht. Die hebben 24 uit 16. Want die hebben al gespeeld. En waar staat PSV dan? PSV staat nog steeds tiende 20 uit 16. En onderin, 15 vijftiende, net boven de streep, Herakles, 15 uit 15. Dan ADO, 14 uit 15. Dan RKC, 14 uit 16. En dan NEC, 12 uit 16. Het programma van morgen om half 1, Feyenoord, Heerdeveen. Om half 3, Groningen tegen ADO Den Haag. Gohead Eagles tegen Pek Zwolle. En om half 5 ook nog, Roda tegen Herakles. En uh, u hoorde al, uh, PSV werd uiteindelijk vernederend verslagen met 6-2 door Vitesse. Eens kijken wat de trainer van PSV, Philip Coclu, te vertellen heeft. Filip, um, 6-2, dat zijn ontluisterende cijfers. Ja, dat geeft elkaar waar we staan, denk ik, op dit moment. En waar sta je dan? Op de plaats waar we nu staan. En uh, door deze fouten te maken in wedstrijden, ja. dan, uh, misschien sta je er dan wel terecht... Hoe moedeloos ben je? Nou, dit is wel een mooie slag. Uh, ik moet wel zeggen dat we een uur lang geweldig gespeeld hebben. Echt uh, die wedstrijd vol in handen hebben genomen. Pressie, druk, kans gecreëerd. Hele stomme goal weer tegenkregen waar we organisatorisch dramatisch staan. Het gebeurde twee keer achter elkaar. Uh, maar daarna toch weer goed opgepakt. Uh, nou, dan krijg je na een uur een 2-1 tegen. En, uh, eigenlijk vanaf dat moment uh, ja, is het eigenlijk gebeurd met ons. Uh, dan gaan, uh, na de 3-2 krijg je binnen 5 seconden vanaf de aftrap weer een goal tegen... in plaats van dat je nog gelijk kan maken. Nou, dat, ik denk dat het tekenend is uh, op dit moment uh, voor ons. Ja, onvolwassen, uh, geen concentratie, geen focus. Hoofd in de wolken nog naar die goal van Ray Kiek, als ik het zo samenvat. Ja, ik, ik zou het ook niet anders uit kunnen leggen. Bedoel, je hebt de aansluitingstreffen met nog voor mij een minuutje of acht plus We uh, uh, Wat... Uh, uh, we gingen een risico nemen met drie man achterop. Uh, Park erbij, die kon maar 20, 25 minuten spelen. Dus die kon niet veel langer brengen. Ja, dan ligt uh, binnen zoveel seconden die bal er weer in. En, uh, ja, defensief hebben we een aantal goals. Uh, ja, eigenlijk uh, veel uh, veel te makkelijk weggegeven. Ja, en, uh, als je de top uh, wil spelen, dan uh, mag dat niet gebeuren. Philippe Cocu, de trainer van PSV na de 2-6-nederlaag tegen Vitesse. We worden hem in gesprek met Jan Rols. Max van Wezel presenteert in het volgende uur met het oog op morgen. En Henry Schut en Hugo Borst zitten klaar om morgenmiddag de volgende langslijn lijn te presenteren. Nog een prettige avond. Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Heerdebeen, Feyenoord. Kan doorkoppen en daar de penalty denk ik. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook wel wij Eagles, goalspecs Hij raakt hem niet eens heel goed, zo lijkt het. Groningen, ADO. Net een paar meter afstand van een doel, hij moet die bal gaan voorzetten, en gaat hem trekken. En om half 5, Roda Herakles. Mooi doelte, krachtig doelte. En verder DK Handbal, Nederland-Korea, Cross en DK Cross. En nog NOS langs de lijn, morgen om 2 uur.